Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De stukjes metaal die zijn gevonden aan de kust van het Franse eiland Réunion... zijn niet van een vliegtuig, maar van een huishoudtrapje... zegt een bron binnen de Maleisische overheid. Er werd eerst gedacht dat er weer een stuk van een Boeing 777 was gevonden... net als vier dagen geleden, toen op het eiland een klep van een vleugel was aangetroffen. Die bleek dus wel afkomstig van een Boeing 777. Mogelijk is die van het vliegtuig van Malaysian Airlines dat anderhalf jaar geleden verdween. Bezoekers van het strand in Wassenaar mogen de zee niet in vanwege een rode gloed op het water. Iedereen moest van de politie het water uit. Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat er met het water aan de hand is. De politie spreekt over een plaagalg. Volgens de kustwacht zijn er vergelijkbare meldingen in Scheveringen. Maar het is niet bekend of het ook daar om die plaagalg gaat en of mensen ook daar het water uit moeten. In de Italiaanse stad Florence zijn tientallen gewonden gevallen door hevige storm en regenval. Straten en tunnels in Florence staan blank en ook musea hebben schade opgelopen. Door een tornado brak gisteravond een hoogspanningslijn op het treintraject van Rome naar Milaan en zaten zo'n 3000 reizigers vast. Waarschijnlijk wordt in de regio Toscane morgen de noodtoestand uitgeroepen. Bij een vliegshow in Rusland is een militaire helikopter neergestort. Een van de twee militairen aan boord kwam om het leven. De ander raakte gewond en maakte het naar omstandigheden goed. De toeschouwers raakten niet gewond en de helikopter heeft op de grond geen schade aangericht. De Britse zangeres en tv-presentator Silla Black is overleden. Er wordt vanuit gegaan dat ze een natuurlijke dood is gestorven. Ze presenteerde voor de BBC tv-programma's als Blind Date... maar kreeg daarvoor al bekendheid als zangeres. Bijvoorbeeld met de wereldhit Anyone Who Had A Heart. Silla Black is 72 jaar geworden. Het weer zonnig en droog, temperaturen van 21 graden aan de kust. 26 in het zuidoosten. Morgen nog warmer, 28 tot 31 graden.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 This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Bengai Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to De naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. ren naar het en zet hem op 106.9. 06.9. Zie je 24 uur per dag hete zomerwurz.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 wil chili? Wil chili? Wil chili? Wil chili? Als je bitch wil chili.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 We used to have it all.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 We used to have it all, but now's our curtain call, So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. and wave out to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 still be fun.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 Je suis nélandaise, oh je parle un petit peu français et excès.